Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht brede opklaringen... met op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen veel zon en droog, het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan de verkeersinformatie, het aantal files is snel aan het afnemen. De spits in Rotterdam is al zo goed als voorbij. Bij Amsterdam duurde het wat langer. In totaal nog 57 kilometer file. Waarbij opvalt de nog wat langere file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiderslot nog 5 kilometer... Tijdlang waren op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... twee rijstroken dicht na een aanrijding. Die rijstroken zijn net weer vrij. Tussen over het Haarlem zuid en Amstelveen nog wel 11 kilometer. Gaf ook veel vertraging richting Alkmaar. Daar staat tussen knooppunt houdende richting Aalsmeer nog 5 kilometer. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Goedele Liekens, onvermoeibaar strijdster voor goede seks. Harry de Winter over de tv-kanon en de televisiering.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 Op 20 oktober 2008 startte Onno Meis als zelfstandig ondernemer met Onno Meis Agenturen. Een agentschap voor topmerken op het gebied van badmode, nachtmode en lingerie. Vandaag, 20 oktober 2011, is hij dus precies drie. De Goudse Verzekeringen feliciteert je daar graag mee, Onno. En als we je nog ergens mee kunnen helpen, dan weet je ons te vinden. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl of vraag het je verzekeringsadviseur.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 Want Oostenrijk heeft zoveel meer te bieden. Ga naar Austria.info en maak kans op een van de vele verrassende activiteiten. Oostenrijk, je doel bereikt. Kijk dit weekend onder andere naar AX Feyenoord, Groningen Twente en Vitesse PSV. Ga naar erdiviselife.nl slash tiendaagse en je hebt het. Beleef bijzondere momenten tijdens een sneeuwschoenwandeling in Bregenzerwald en Vooralberg. Kijk op Austria.info. Oostenrijk, je doel bereikt. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, daar zijn we dan. De komende vier uur zijn we bij u. Want het is een ouderwets avondje Europa League voetbal op Radio 1 met drie Nederlandse clubs in actie. Straf 5 over 9, PSV op bezoek bij Hapwell Tel Aviv. En nu al bezig Odense Twente en AZ Austria Wien. In Alkmaar zit Rollo van der Geer, Ronald. Negen minuten geleden begonnen inderdaad aan dit duel. 0-0 is nog altijd de stand. Een grote kans voor AZ gezien na een voorzet van Gudmundsson. Vanaf de linkerkant waren een spelers van Austria besloten... om hun been op te trekken in plaats van de bal weg te schieten. Kwam hij aan de rechterkant van het strafschopgebied terecht... bij Roy Berens, die wat gehaast en overschoot. Grootste kans dus voor AZ dat ook het meeste balbezit heeft... in deze beginfase van de wedstrijd. AZ dat speelt met de Elfa waarmee het eindigde tegen Ajax. Dat wil zeggen dat Ragnar Klavan, die nu een bal overigens in de breedte kopt. Richting Elm. Op de plaats speelt van de licht geblesseerde viergever gever de zwaar geblesseerde, Holmend vervangt. En voorin het aanspeelpunt zal zijn uh, Charlison Benschop. En dus niet Eltidoor Door, die door uh, trainer Verbeek gepasseerd is. Balbezit weer voor uh, AZ. Dat speelt tegen Austria. Wien met daarin één Nederlander, Nasser Parasiet. Op jonge leeftijd al naar Engeland gegaan. Lang uitgekomen voor Arsenal en de jeugd met name daar. Vorig jaar even actief bij Vitesse. Maar inmiddels alweer een jaar in uh, Wenen. En tot grote tevredenheid, want hij is de enige. Zijn we spits en een garantie in de Oostenrijkse competitie. En in de kwalificatie in elk geval voor doelpunten. Nederlander scoorde er maar liefst acht in zes wedstrijden. Daar kun je mee thuiskomen. AZ met een aanval. Dan Benschop. Randstras op gebied wil verplaatsen. Vanaf de as naar de rechterkant. Daar staat Maher, maar die bal is te hard. Zo is Benschop in de beginfase van het duel over het algemeen wel wat ongelukkig nog in zijn combinatie. Misschien die twee gemiste kansen tegen Ajax. Dat hij die nog wel als een last op zijn schouders meedraagt. Komt hij vast wel uit. Na 10 minuten AZ de betere ploeg. Tegen Austria Wien. Het is nog 0-0. Twente speelt in Denemarken tegen Odense en Andy Houtkamp. kijkt naar die wedstrijd. Andy, uh, 10 minuten gespeeld zijn een beetje denk ik. Bij jou ook? Klopt. Een 0-0 uh, de stand. Maar een aanvallend FC Twente. Het meest in de aanval. Odense ook een aardige ploeg. 2200 fans trouwens. Meegereisd van FC Twente naar uh, Denemarken. En zien dat Willem Jansen op de bank zit. En ook Tjadli is er eindelijk weer eens bij. Uh, Willem Jansen zal daar niet blij mee zijn dat hij op de bank zit. Danny Lanzaat. Uh, op het uh, middenveld onder andere met Brahma. Uh, en uh, in de aanval Janko in de spits natuurlijk. Ola John aan de linkerkant en aan de rechterkant uh, speelt dan uh, Emir Bajrami. En dat is een, uh, een aanvallende opstelling zoals we gewend zijn van Ko Adriaanse. Zoals gezegd ietsje sterker in de beginfase FC Twente tegen Odense. Dat uh, gewonnen heeft van Wisla Krakau in Krakau een van de andere deelnemers een thuis verloor van Fulham met 2-0. Het Fulham van Martin Jol waar FC Twente nog gelijk tegen speelde. Uit 1-1. En thuis dik won met 4-1 van uh, Wiesla Krakau. Belangrijke wedstrijd voor FC Twente. Want de drie puntjes is maar één punt minder voor Odense BK dan FC Twente. Een overwinning zou zeer welkom zijn. En zoals nu gaat, gaat het goed. Want Twente is weer in de aanval. En probeert nu wat leuks te doen. Via Brama is het uh, de jong die uh, de bal even naar buiten geeft naar Bayerami. Bayerami probeert uh, vrij te spelen. Speelt hem even terug op Rosales. Rosales bal op gebied in. Maar daar wordt hij weggekopt. Staat nog altijd 0 0-0 na 11,5 minuut spelen bij Odense FC Twente. Sander maakt een overtreding op Linka in Alkmaar. Bij de wedstrijd AZ Austria-Wien. Dat na 12 minuten. 0-0 stand nog altijd. En de Roemeense scheidsrechter Tudor geeft een vrije trap aan Austria-Wien. Aan de rechterkant aan Oostenrijkse zijde. De hoogte van het AZ straks op gebied. En dan moet toch even iedereen terug. Om in de verdedigende stelling te gaan staan. En eens kijken wat hiervan gemaakt kan worden. Door Austria-Wien. Eerste keer dat ze redelijk in de buurt komen nu van Esteban. Centrale verdedigers zijn ook mee naar voren. Dan komt die bal bij de eerste paal in de handen van Esteban. Niet zo'n he hele sterke, vrije trap van Florian Mader. Een van de twee controlerende middenvelders in het elftal van de Oostenrijker Karl Daxbacher. Waar dus Bardasit het aanspeelpunt is. Waar drie middenvelders achter staan en twee controleurs. Dat wat betreft oost Wien is er wel een aanpassing gedaan aan de opstelling. Op normaal komt men uit met twee spitsen. Maar voorzichtig begonnen dus tegen AZ. Dat vier punten heeft uit de eerste twee wedstrijden. Gelijk tegen Metallist een overwinning op Malmö. Oostenrijkers wonnen van Malmö, maar verloren in eigen huis van Metallist. Nu Nassar eh, Barazid gevonden. Op de rand van het strafschroepgebied wordt hij gestuurd door mooi Zander. En mooi Zander gaat daar een kaart voor krijgen. Een gele kaart, ja. En er komt zo een vrije trap aan voor Austria-Wien. 0-0 na 13 minuten. Twente heeft gescoord. Het is 1-0 geworden. Al heel snel in de wedstrijd. Na 13 minuten spelen. Ik dacht dat het Luc de Jong was. Die heel goed doorging. 1-2 met Wout Brama. En dan het doelpunt. Het belangrijke doelpunt. De aanval wordt opgezet door Ola John. Naar Brama. Brama naar de Jong. De Jong terug op Brama. Die loopt goed door. En is net voordat keeper Mats Toppel aan de bal kan komen. Ietsje sneller. En Wout Brama scoort 1-0 voor FC Twente. En dat al na 13 minuten spelen. Wat een idee. Ideale openingsfase voor FC Twente tegen Odense BK... Odense BK dat uh, niet goed speelt in de competitie. Staat slechts op de zesde plaats. Elf punten achter Kopenhagen. Na twaalf wedstrijden. Ja en Koadriaanse zie ik nu in beeld. Die zal heel tevreden zijn. Uitstekende actie van uh, Wout Brama. Mooi opgezette aanval. Hij scoorde volgens mij afgelopen weekend ook al. En dan uh, is dat voor iemand die uh, zelden tot nooit scoort. Is dat toch wel een groot succes. Als je in twee wedstrijden achter elkaar weet te scoren. Danny Landzaat heeft de bal. Want uh, Twente wil gewoon uh, doorgaan via Dali naar buiten naar Ola John. Ola John kijkt naar zijn tegenstander. En probeert op snelheid langs te gaan. Dat kan niet. En dat lukt ook half. En dan gaat de bal toch via zijn tegenstander. wilde ik zeggen over de achterlijn. Maar Ola John heeft er ook nog een teentje tegen aangekregen. En zo staat FC Twente dus bijzonder prettig met 1-0 voor. Door het mooie doelpunt, goede doelpunt, prachtige aanval van uh, uh, FC Twente via Wout Brahma. Met 1-0 voor na 14,5 minuut spelen tegen Odense. 14 minuten precies gespeeld in Alkbaar bij die 0-0 stand. waren uh, gebleven bij een vrije trap die Austra Wien mocht nemen. Na een overtreding van Moizander op Baraziet. Esteban heeft voorkomen dat uh, AZ al snel in de wedstrijd op een achterstand kwam. Want uh, Juno Sovic, de middenvelder, nam die vrije trap prima. Langs de muur in de rechter. De maar daar lag ook Esteban om die bal eruit te rammen. Nu een schot van Wermblom. Meter of 25, misschien wel 30. Hij ziet het gaatje. Bogaard uiteindelijk net aan de goal van Austria Wien voorbij. En Pascal Groenwald... De keeper ook sinds kort van het Oostenrijkse elftal gaat de bal dan klaarleggen voor een doeltrap in een wedstrijd waar AZ als favoriet gestart is. Dat lieten de Oostenrijkers toch ook wel weten dat ze onder de indruk waren van het spel van AZ de laatste weken. De wedstrijd tegen Ajax nauwkeurig hebben bestudeerd. En Siet, een man die een beetje de spokesman was natuurlijk de afgelopen dagen voor de Oostenrijkers, zei... Ja, ik denk niet dat AZ bang voor mij is. Wij zullen eerder bang zijn voor die geoliede machine die AZ dit seizoen is. Na een kwartier is het nog altijd 0-0 als Grunwald een lange bal richting de AZ-helft loslaat. Waar er wel gekopt wordt door Gordon. Maar uiteindelijk Wernbloem. die dacht de bal te ontvangen. Balverlies leidt. En nu de linksachter opkomt. en ver mag komen. Sutner. punt strafschopgebied... Linkerkant. legt terug op Sununovic. Die schiet. Dat schot wordt geblokt door Wernbloem. Weer Sutner. aan de linkerkant. met diezelfde Sununovic. Komt die bal nu voor. bij de tweede paal? Nee, eerste paal. daar is ook Esteban. En die heeft hem uiteindelijk te pakken. Moet nog wel eventjes over Klavan heen duiken. Maar dan heeft de keeper dus al zijn tweede redding. achter de rug. En is dit toch een fase waarin Esteban. het wat. Drukker heeft dan uh, Grunwald. En dat was vooraf, als je ook Verbeek mocht uh, geloven, niet helemaal de bedoeling. Daar is Klavan. Een van de centrale verdedigers, dus vandaag. Komt over de linkerkant op. Speelt de bal naar Palsen. Palsen weer naar Klavan. Staan aan de buitenkant nu die twee. Halverwege de helft van Austria-Wien. Als dus Palsen hem ook weer krijgt. Gutmondson is daar ook nog in de buurt. Drie, dus. Nou, Klavan besluit om maar van links naar binnen te gaan. Klavan nog altijd. Komt in de buurt van het schassopgebied uit. Wordt dan lastig gevallen. En moet terug naar Palsen. Die staat drie, vier meter over de middenlijn aan de linkerkant. En via tussenstation, mooi. Nu Marcel is aan de bak. Aan de rechterkant. Kijken of het via die kant dan uh, wil lukken. Wie zakt eruit? Nou, het Berens. Even naar de as. Maar die durft de actie ook niet aan. Dus gaat het weer terug. Wordt er uh, geopend door uh, Elm richting Gutmondsson. Aan de linkerkant. Terug naar Palsen. Halverwege de helft van Austria. Wien? Palsen met het balletje aan de voet. Kijken, zoeken. Gutmondsson vinden. Die gaat achter hem langs. Die zoekt de combinatie met Maher. Maher is er langs. Gaat richting de achterlijn. Linkerkant kan een voorzet geven. Komt laag voor. Kan er geschoten worden door Wernbloem? Nee. Benschop ook niet. En dan duidelijk Palsen ook niet. En dan is er een aanval van AZ niet gedaan door Austria Wien. Maar voor even, want uh, het uitverdedigen gaat niet heel goed. Toch wel, omdat er uiteindelijk Marcellus balverlies leidt. En dat nu een vrije doortocht is voor Austria Wien. Met grote passen ging Thomas Joen de Tsjech op het middenveld. De meest aanvallende middenvelder richting het schapsopgebied van AZ. Maar uiteindelijk is daar dan de reddende engel. En dat is uh, Ragnar Klavan. Na 17 minuten is het 0-0. En wachten we eigenlijk nog op de eerste echte uitgespeelde kans van AZ. Die hebben we natuurlijk bij de 1-0 voorsprong voor FC Twente al lang gehad. Met Brama en zojuist nog een tweede mogelijkheid. Nu is Ola John weer in balbezit. Ola John nog altijd probeert de bal te krullen. Oh, oh palen gaat eruit. Wat scheelt het? De aanval gaat door via Janko. En dan met heel veel moeite wordt de bal tot Hoekschop gewerkt. Wat een prachtig balletje was dat. Het was, uh... Uh, een heerlijk uh, balletje van Ola John. Die met gevoel de bal over de keeper heen wipt. En uh, via de binnenkant van de paal lijkt de bal erin te gaan. Maar om uh, onbegrijpelijke redenen, zou ik bijna zeggen, gaat de bal er niet in. Want het was zo mooi gedaan met zoveel gevoel en zoveel effect. Ronald, een doelpunt. Een doelpunt uit een corner van Austria-Wien. Oftewel, AZ staat op een 1-0 achterstand. Er gaat van alles mis achterin als uh, Junusovic de corner neemt vanaf de linkerkant. Esteban lijkt eraan te kunnen komen, maar die bal wordt door een AZ-speler aangeraakt. En wie is dat nou? Is het Moisander? Is het Marcelles? Een van die twee raakt op het laatste moment nog die bal aan, waardoor hij zomaar ineens in de goal vliegt. Het is Marcellus, die bij de eerste paal eigenlijk het ingrijpen van Esteban onmogelijk maakt. De keeper is geklopt en dan staat Moisander op de lijn, maar die kan eigenlijk niets anders doen dan de bal nog verder zijn eigen goal inkoppen. En dit is dus een domper voor de Altmaarders, wat na 18 minuten een corner die ja, totaal onnodig was, weggegeven aan Austria-Wien, uiteindelijk dus op deze manier behandeld. En zo sta je dus en loop je dus ook achter de feiten aan, omdat je al heel snel op een 1-0 achterstand staat moet AZ zich terugknokken in deze wedstrijd tegen dit Austria Wien, dat ongetwijfeld nog een stapje terug zal doen. En zal zeggen, nou ja, we trekken een paarse muur op en kom er maar doorheen AZ. Op een uh, hoog baltempo zal dat dan moeten, met ontzettend veel beweging. Maar is AZ daar deze avond toe in staat? Dit is een domper. Want als je het hebt over het weggeven van die corner, het gebeurt allemaal uit een aanval van AZ. Gewoon het uitverdedigen van Austria Wien dat niet goed is, maar dan verliest Marcellus ook weer hij. De bal, waardoor er dus vrije doortocht is richting de AZ-goal. Uiteindelijk moet een corner worden weggegeven. En die corner levert dus grote schade op aan Alkmaarse zijde. Nu Benschop die door wil spelen richting Gudmundsson. Als hij aangespeeld wordt door Elm. Dat gaat niet goed. En dan kunnen de Oostenrijkers weer uitverdedigen. Zij het voor even. Want er is ergens onderweg een overtreding gemaakt op een speler van AZ. Die nu op de grond ligt. Dat is Ragnar Klavan moet ze even een uh, blessurebehandeling komen. Die heeft dan, terwijl de bal niet meer in de buurt was, nog een klein tikje gekregen. Ja, hij is in duel gekomen met Barasiet. De bal ging verder. En iedereen uh, lette eigenlijk op daar waar de bal was. Maar uh, Barasiet was wel weg. Maar Clavan lag er nog altijd. Het gebeurt dus in een uh, kopduel. Dat allemaal een meter of tien over de middenlijn. Ten voordele van AZ. Dat betekent dat het hier even stil uh, ligt. De brancard komt erbij. Maar zo erg zal het toch uiteindelijk allemaal niet zijn. Bijna 20 minuten gespeeld. Maar het slechte nieuws uit Alkmaar is toch dat Austria Wien op een 1-0 voorsprong staat in Alkmaar. En het goede nieuws is aan de andere zijde van Europa. Dat in Denemarken FC Twente met 1-0 voor staat, Maar we nu een vrije trap. Omdat Chris Seurensen, de aanvoerder, een Deen van Odense, een vrije trap meekrijgt. De bal ligt met uh, of 25 tot 28. Recht voor het doel. De as van het veld van Michailov. 1-0 de voorsprong. Prachtig doelpunt van Brama, Bijna 2-0 door die mooie... Uh, bal, uh, dat mooie schot van Ola John. En nu zet uh, Michailov de muur uh, op, uh, op goede uh, afstand. En uh, goed gevuld, zeg maar. Want ik zie daar zeven man in staan. Uh, men is uh, een beetje bang voor die vrije trap. Nu gaan er wel wat mensen uit. Danny Land staat onder andere. Dus blijft er een uh, stevige vijf, zesmansmuur over. En gaan we de vrije trap krijgen. De aanvoerder staat er onder andere bij. Chris Seurensen. Maar die neemt hem niet. Het is een uh, slap schotje langs de muur. Maar dus ook langs het doel. En dus uh, een, uh, geen problemen voor FC Twente. Dat met 1-0 voorstaat na een kwart wedstrijd. Doet dat uh, goed. En wat valt er over Odense te vertellen? Dat er twee bekenden zogenaamd in zitten. Uh, en zogenaamd bedoel ik dat we ze kennen van de Nederlandse velden. Skobu is erbij. En Timmy Johansson. Uh, die hebben, uh, Johansson heeft uh, gespeeld voor uh, onze grote vrienden uit Herenveen. Uh, en uh, Skobu, dat weten we nog. FC Utrecht en Roda J.C. Heeft hij bij gevoetbald en zit nu op de bank. Johansen en Skobu bij Odense BK. Balbezit voor Michael die de bal snel het veld inbrengt richting Janko. Het staat nog altijd 1-0 voor FC Twente. We het voetballeven voor nieuws uit Spanje. Contact met consument Rob maar dit. Uh, Rob, er is nieuws over de ETA. Vertel. Ja, het nieuws waar we uh, al heel lang op aan het wachten zijn. ETA is vandaag uh, naar buiten gekomen. Vandaag een paar minuten geleden met een verklaring waarin ze zegt... dat we stoppen met het geweld, we leggen de wapens neer. Na 43 jaar komt daar een einde aan de terreur... die 800 mensen het leven heeft gekost. Het is op een dag waarin al heel groot nieuws is geweest. Dit is weer het grote nieuws op dit moment in Spanje. En betekent dat dat er ook uh, een einde komt echt aan de ETA zelf? Ja, dus is nu de grote vraag wat er natuurlijk verder gaat gebeuren met de ETA. Met het paardozijn aan, uh, aan, aan, aan leden van die organisatie die nog altijd ergens rondlopen met wapens en met explosieven in hun bezit. Ze zeggen zelf, we leggen de wapens neer. Het is het eind, het definitieve eind van het geweld. En wat we nu willen is een overleg met Spanje en met Frankrijk uh, voor de toekomstige basis van Baskeland. Hoe we verder moeten gaan in dit conflict. Nou, het is wel duidelijk, de, de, de, de Fransen en zeker de Spanjaarden hier zijn natuurlijk niet bereid. Om te gaan praten over een onafhankelijke uh, status van die regio. Maar wat is wel duidelijk, en dat hebben we de afgelopen maanden gezien. Via de politiek uh, zien die ook radicaler basken nu veel meer een, een manier om hun doel te gaan bereiken in de toekomst. In ieder geval, het eind van het geweld, en dat is echt heel erg groot en belangrijk nieuws hier. En wordt er al op gereageerd uh, bij jou daar, opluchting? Of, of heeft hij er zoiets van nou, eerst zien dan geloven? Alle koppen hier uh, op dit moment uh, op websites die op hol zijn geslagen... die, die, die, die spreken grote opluchting uit. Want het, het is natuurlijk wel gewoon het eind aan, aan, aan decennia's lang van geweld. En steeds onzinniger geweld wat we hier hebben meegemaakt. Natuurlijk het laatste jaar heel erg naar, naar, gedaald en tot een minpunt gekomen. Juist omdat de vervolging ook van de ETA uh, op zijn scherpst is uh, gekomen. En juist de samenwerking ook tussen Frankrijk en Spanje heel erg goed geweest. Heel veel mensen zijn opgepakt en op dit moment moet je ook gewoon zeggen... Er zitten iets van zes, uh, 650 mensen van de ETA vast op dit moment in gevangenissen. Stel daar, tel er dus bij op dat paarden zijn mensen dat nog vrij rondloopt. Maar de mensen in de gevangenis zelf hebben al een paar maanden gel geleden gezegd... wat ons betreft is het ook allemaal voorbij. Kortom, die steun voor die gewapende strijd is helemaal verdwenen. Het ijs onder de grond van de mensen die nog rondliepen, is helemaal gesmolten. En dit is wat er nu gebeurt. Het eind na 43 jaar van het geweld daar. Het is groot nieuws, echt waar. Oké, okay, Rob, dankjewel. Misschien spreken we je later nog vanavond hier op Radio 1. We gaan verder met het voetbal. Rol van de Geer, want dat gaat gewoon door. AZ-Austria Wien, 0-1 de tussenstand op deze historische dag, de 20ste oktober. Die zo. we niet snel zullen vergeten, maar uh, in het kader van AZ is er nog geen uh, historisch feit te melden. Ploeg staan er altijd achter tegen Austria Wien met uh, 1-0 door uh, dus die eigen goal van Dirk Marcellus, die uh, de laatste weken dus een buitengewoon ongelukkige rol speelt in het helftal van AZ. Zie daar bijvoorbeeld de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Ajax, toen hij uh, een penalty uh, veroorzaakte in datzelfde duel. Net ook weer ongelukkig zo is AZ eigenlijk in zijn geheel. Wat ongelukkig, wat nerveus. Ja, niet gewoon bij de les en niet het AZ, zoals we dat kennen uit de Nederlandse competitie. En langzaam maar zeker dreigt Auster Wien dat ook te beseffen. Want Auster Wien, dat toch wat angstig begon aan dit duel, komt steeds verder uit de schulp. En meldt zich met enige regelmaat in de buurt van Esteban. En ook wel in de buurt van het strafsoepgebied. Dus van AZ. Nog wel een vrije trap gezien van AZ. Van. Wie anders dan Elm? Meter 25. Maar hij schoot hem wel goed. Maar naast de goal van Austria Wien. Austria mag nu een vrije trap nemen. Vanaf de rechterkant. Bal komt in het strafschopgebied, Daar komt Esteban. Ja, en als dan Marcellus niet in de buurt is en er goed gecommuniceerd wordt. dan kan hij die bal gewoon vangen. Dat wat hij dus bij die eigen goal van Marcellus uit een corner ook had moeten doen. en ook van had moeten communiceren. Marcellus krijgt nu de bal van Beerdens. Gaan we naar Mooisander. Die staat vlak voor zijn eigen strafschopgebied. Elm gevonden. Halverwege eigen helft in de as van het veld. Het kan naar Palsen. Maar met een tussenweg nog. Want eerst wordt klank... Aangespeeld. Die steekt de middenlijn over. Aan de linkerkant zoekt hij dan uh, Gutmondsson. Die eigenlijk met een beweging de verkeerde kant op draait. Maar toch de bal bij Benschop krijgt. Dan Berends, Rechterput, straks op gebied. Berends schiet hem aan tegen verdediger Südner. En dan gaat hij over de zijlijn. Ter hoogte van de cornervlag van uh, Austria-Wien aan AZ rechterkant. En Dirk Marcellus steekt dan over om daar een ingooi te gaan nemen. Dat kan Dirk Marcellus vrij ver. Of gaat hij dat kort doen naar uh, Roy Berends? Die biedt zich wel aan. Maar dan trekt hij wel twee spelers van Austria weg. En ja, Marcellus zoekt nu naar iemand die die bal wil hebben. Benschop is daar ook nog, maar die is ook in een man-op-man-gevecht gewikkeld. Dus gaat het naar Berends, die dan voldoende vrijheid heeft voor de actie, tenminste. Dat dacht hij, maar hij is één man kwijt, komt dan de tweede tegen. En die tweede, die speelt hem dan uiteindelijk tegen hem aan, waardoor het een achterbal dreigt te worden. Maar via een gelukje wat betreft Berends, komt hij toch nog tegen Sutner de links achteraan, die dat wilde gaan proberen. En dus komt er een corner voor aanzet. In minuut 27 inmiddels van deze wedstrijd, met die 1-0 voorsprong voor Austria Wien en Roy Berends, of Gutmanson, is het die, ...die corner gaat nemen. Vanaf de rechterkant komt bij de eerste paal. Tweede paal wordt hij weggekopt. Kan hij opgevangen worden. maar vliest een kopduel. Dat is niet zo gek. Bal komt uiteindelijk terecht bij Roy Berends. Maar die laat hem over de achterlijn gaan. Omdat hij weet dat de man die hem als laatste raakte... ...de aanvoerder is, dat is uh, Ort Legner. En die heeft hem dus over zijn eigen achterlijn gekopt. Nu een uh, corner voor AZ vanaf de linkerkant. Daar is dan Rasmus Elm voor die eens uh, kijkt of er uh, iemand komt naar de eerste paal. Nou, dat niet. Dan maar ineens richting de doellijn. Ja, waar die keeper Grunwald wel met twee vuistjes aan de bal ziet, zit. Omdat hij uiteindelijk Wernblom ziet uh, komen instormen. Dat is toch vaak wel het beoogde doel. Als Elmer corner neemt, dan weet hij dat Wernblom ergens positie kiest... in dat strafstopgebied en gevaarlijk kan zijn. Dat is nu ook het geval, want hij kopt die bal eigenlijk... nog net voordat Grunwald met twee vuisten aan die bal kan zitten. Dus uh, geen corner voor uh, AZ, maar een uh, doeltrap voor deze Grunwald. Na 27 minuten, wel weer eens een uh, dreigend moment. En dat uh, geeft de buurt. Burgers hier vanavond in het uh, volle stadion van AZ Moet. Er zijn er 17.000 afgekomen op uh, dit Europese duel. AZ staat wel achter met 1-0. Twente staat met 1-0 voor tegen Odense BK na 28 minuten spelen in Denemarken. En heel eventjes wat gas teruggenomen, maar Twente speelt uitstekend voetbal... Is scherp, is goed en heeft kansen gekregen na het doelpunt van Brahma. Zagen we een schot uit de draai van Luc de Jong. En een prachtig balletje van Ola John dat binnenkantpaal nog net niet het doel in ging. Nu balbezit voor Odense via Jemba Jemba. Won zelfs de FA Cup ooit met Manchester United. Geeft de bal goed aan een Nigeriaan. Dat is Utaka, maar die stuit op Douglas. En dan gaat de bal over de achterlijn. Is het de eerste hoekschop in deze wedstrijd voor Odense BK. Dat een beetje uit de schulp kruipt. Een beetje bijgekomen is van die klap van Wout Brama. Dat prachtige doelpunt van hem. En nu dus in de aanval even gevaarlijk was via Peter Utaka. Een Nigeriaanse spits van dit Odense. Eh, het is via Douglas dat de bal over de afleiding is gegaan. En dus gaan we een hoekschop krijgen vanaf de linkerkant van het veld. Ronald. Alexander Gorgon maakt de 2-0 voor Austria na 29 minuten. Het begint bij Badazid aan de linkerkant van het strafschopgebied. Die met een aardige actie zichzelf vrij speelt, Vervolgens een voorzet geeft waar Thomas Joen de eerste kans krijgt. Dan ligt de nog in de weg. Maar vervolgens komt de bal terug het strafschopgebied in. Voor de voeten dus van die doelpuntenmaker van Austria Wien. En na 90, 29 minuten is het dus 2-0 Alexander Sander Gorgon is het, de rechter middenvelder die dit buitenkansje wel wil benutten. In eerste instantie dus nog het schot geblokt. Maar dan heeft hij alle vrijheid om de bal achter Esteban te schieten. Dit is een domper voor de Alkmaarders. 2-0 na 29 minuten. Ja, volgens mij moeten we het van FC Twente hebben. Bij de vroege wedstrijd vanavond ook nog PSV in actie in Tel Aviv. Maar Twente staat met 1-0 voor. Door dat doelpunt, doelpunt van Wout Brama. Ik noemde net al die Peter Utaka, de Nigeriaanse spits van uh, Odense. Speelde een tijdje ook in België. Onder andere bij uh, Patro IJsden, bij Westerlo, bij Antwerp. En is in 2008 naar Odense gegaan. En uh, heeft daar in 60 wedstrijden 30 keer gescoord. Dat is uh, niet slecht, 1 op 2 lopend. Uh, nog bekendere spelers, uh, Bernard Mandi, ex-Paris Saint-Germain... En ik noemde hem ook al Jemba Jemba. Ex-Manchester United. Daar won hij de FA Cup ooit mee. En later speelde hij ook nog voor Aston Villa. Maar nu dus in Denemarken bij Odense. Als FC Twente weer in de avond gaat via Luc de Jong aan de rechterkant. Luc de Jong probeert zijn tegenstander Mandy uit te spelen. Dat lukt niet. Dat is een uh, ervaren voetballer. Bij PSG, Paris Saint-Germain gevoetbald. En uh, nu op zijn dertigste dus uh, in Odense. Maar hij uh, verliest de bal. En dan is er weer een mogelijkheid voor FC Twente. Een hele goede en een doelpunt. Doelpunt van Natuurlijk de zweet emir Bajrami. Prachtig nadat Mandi de bal eigenlijk even kwijtraakt. Omdat hij over een, een hobbeltje ging in het veld. Eh, werd het, was het Bajrami die de bal oppikt. En langs twee, drie man gaat het strafschopgebied in. En hem heel simpel langs Mats Toppel. De keeper van eh, Odense schuift. En zo de 2-0 voorsprong voor FC Twente. Na dik een half uur spelen. Mandi bij de cornervlag in de fout. Bajrami die overneemt. Hij passeert Chris Seurensen, de aanvoerder. En gaat dan alleen op pad Stoppelaf. En die kan er niets meer aan doen. En zo staat Twente in Odense met 2-0 voor tegen Odense. En na 31 minuten staat AZ met 2-0 achter tegen Austria Wien. En is het weer de Oostenrijkse ploeg die balbezit heeft. Ook Palsen gaat aan de linkerkant onder een bal door. Dan kan Gorgon de doepen te maken. van vandoor aan diezelfde rechterkant namens Austria. Maar dan kan Palsen zijn fout herstellen. Schiet hem aan tegen die rechter middenvelder van Austria. Doeltrap dus voor AZ door st inmiddels genomen. Maar daar Gilles Hiel heel vandaag. Ja, ik weet niet wat het nou precies is bij AZ. Het ziet er verdedigend allemaal niet heel goed uit. Maar ook op het middenveld wordt eigenlijk geen duel gewonnen. Men is slord. Verliest met enige regelmaat de bal. En dan is dit een prima counterploeg. Die wel raad weet met de, de vrijheid dat ze veel van AZ voor de bal staan. Oh, nu gaat Elm ook nog eens in de fout. Tegen die uh, Joen, die uh, middenvelder. Kan uh, die Joen verplaatsen naar uh, de linkerkant. AZ moet uh, nu toch wel eens druk gaan zetten. Of uh, gaan ze gewoon die Joezen uh, of iets laten schieten? Nee, het gaat naar Joen. Joen Baraziet in het strafgebied met een actie. Nou, hij houdt de bal niet binnen. Nou, maar het geeft wel aan dat Austria uh, Wien zich weer mag melden in het strafgebied van AZ. En nu gaat het gewoon mis bij Elm die vrij de bal heeft op het middenveld en daar gewoon verliest en dan zijn verdedigers in de problemen brengt. Omdat op het moment dat Elm in balbezit is, toch een aantal mensen voor de bal staan om daar positie te kiezen. Als je dan zo dom balverlies leidt, ja dan speel je de tegenstander wat dat betreft in de kaart. Klavan met een opener van de linker naar de rechterkant. Veel en veel te hard voor Roy Berends. En dan is dit, en dat is misschien een herhaling van Zetten, maar toch niet de daarzet, zoals we dat kennen uit de, de Nederlandse competitie. 2-0 achterstand, dat gebeurde maar één keer dit jaar in de wedstrijd tegen FC Twente. En dat was ook de enige nederlaag die AZ tot nu toe leed in de Nederlandse competitie. Dus wat dat betreft is dat geen goed voorteken. Kan AZ zich terugknokken in dat duel? Dat is de grote vraag. Gutmolson weer de kopduel. Randstrafschopgebied staan. her en Benschop elkaar wat in de weg. En dan kan austria uh, Wien gaan uitverdedigen. Wordt er wel druk gezet door de Alkmaarse ploeg. Maar wordt uiteindelijk gewoon Klein de linksachter of rechtsachter gevonden in een duel met Palsen. Nou Palsen wint want de afvallende bal is voor Elm naar Benschop. Benschop naar de linkerkant. Gutmolson ter hoogte van het strafschopgebied. Voorzet of een Nee, één uh, paasje naar Palsen, maar die bal is eigenlijk te zacht. Palsen komt in een duel met Klein vlak bij de achterlijn te hoogte van het strafschopgebied. En schiet de bal dan zelf over de achterlijn. En dus is het moment voor AZ weer weg. Kan iedereen weer in de defensieve positie om te wachten op die lange bal van Pascal Grunwald de Oostenrijkse keeper. Van Austria Wien. En na 34 minuten dus nog altijd die 2-0 achterstand voor AZ. Grunwald neemt logischerwijs de tijd. Achter hem staan de Austria supporters. En die kunnen hun lol niet op. Want die hadden vast niet gedacht dat het zo leuk zou worden. Dat bezoekje aan Altmaar in Nederland. Elm inmiddels met het balbezit. Omdat die lange bal op het hoofd terecht kwam van Moisander. En Marcellus kan hij wat meters maken aan de rechterkant. Steekt de middellijn over. Vindt Roy Berends. Berends durft de actie niet aan. En speelt dan maar weer terug naar Marcellus En Marcellus naar Moisander. Klavan zoekt dan positie aan de linkerkant. Logisch. Dat gebeurt steeds. Maar dan kan Palsen de linksachter. En ook valt de diepte zoeken. Gutmanson gevonden. Gutmanson zou dan nu naar Palsen moeten. Even deze aanval nog afmaken. Na 35 minuten. Palsen aan de linkerkant. De hoogte van het gebied. Achterlijn zoeken. Nu een voorzet geven over Benschop heen. En dan kan Austria weer uitverdedigen. Na 34 minuten. Ja, probeert AZ het wel. Maar staat het dus nog altijd op een 2-0 achterstand. 2-0 voorsprong voor FC Twente in Odense. Net een kopballetje gezien van Andreas Johansen. De zweet in dienst bij Odense BK. Maar was niet gevaarlijk voor Michailov. ...dat een uitstekende wedstrijd speelt, heeft het goed... In de, in de grip. Deze wedstrijd door die twee uh, mooie doelpunten. Eentje van Bayrami, zojuist na een half uur spelen. En de 1-0 van uh, Wou Brahma na een minuutje of twaalf. En dat was ook een hele mooie goal. Nu balbezit bal bezit via een vrije trap voor FC Twente. Kleine overtreding gemaakt door Jemba Jemba. En dan uh, is de vrije trap uh, genomen. En gaat FC Twente in de aanval. Loopt dus uh, uh, even te kijken wie lopen er vrij. Het is uh, Brama die de bal heeft ...en hem uh, naar voren probeert te spelen... ...maar daar staat iemand vrij... ...dus gaat het naar Tiendali, de linksback. Uh, Twente dus de zaak volledig in handen... ...speelt uh, uitstekend voetbal... ...en laat zien dat het niet voor niets... Uh, uh, ...de nummer drie in de Nederlandse competitie is... ...tegen de nummer zes in uh, Denemarken... ...als uh, Douglas bijna in de fout gaat... ...maar de bal even terug speelt op Michailov. Michailov kijkt naar voren... ...schiet de bal hard naar voren... ...36 minuten gespeeld bij Odense BK... ...tegen... FC Twente en Twente Leidt met 2-0. 36 minuten op de klok in Alkmaar. Als AZ een corner gaat nemen vanaf de linkerkant met Elm. 2-0 de voorsprong voor Austria-Wien tegen dit AZ dus. Voorzet die net door Paulsen werd losgelaten van de linkerkant. Werd door Ortlechner over de achterlijn getrapt. Daar komt die corner van Elm. De vuisten van Grunwald. Maar er is ook geduwd tegen de keeper of tegen een andere verdediger. Daar is in elk geval Wernbloem die inderdaad dat strafselgebied in kwam stormen. En de toegekende vrije trap is dan terecht. En dan kijkt Grunwald die best bereid is om heel snel een vrije trap te nemen. Nou, of er nog een bal voor raden is in Alkmaar. Nou, uiteindelijk wordt hij hem toegeworpen. Vannacht achter zijn goal en kan hij dus de aanloop nemen. En zie je heel Austria-Wien weer doorschuiven richting de AZ-helft. Heel klein speelveld. Bal zal ergens achter de laatste linie terechtkomen. Daar zullen nu wat mensen naartoe kruipen van Austria. Nou, dat komt niet helemaal uit omdat Marcellus ertussen zit. Marcellus kopt de bal weer richting de helft van Austria-Wien. Daar wordt hij door Mark Reiter weer naar voren getrapt. En heeft AZ de bal niet, omdat Austria gewoon rond de middenlijn overneemt... aan de linkerkant. Met enig risico wordt er zelfs nog rondgepaasd... Maar er wordt nu wel doorgejaagd door Maher en door Benschop. En ook Hütmondson staat in zo'n positie. Het sorteert effect omdat er een lange bal losgelaten moet worden. Die door AZ dan kan worden verwerkt. Maar ook weer niet al te best. Nee, AZ komt nauwelijks in balbezit. AZ komt eigenlijk nauwelijks in de gelegenheid om eens een fatsoenlijke bal... Euh, ja, bal of aanval op te bouwen. Lange bal van keeper Grunwald. Die even bereikt werd door een van zijn centrale verdedigers. Op het middenveld weer verloren door AZ. En dan kan de bezoekende ploeg uit Wenen weer gaan aanvallen via de linkerkant. Waar Sütner gaat openen. Richting uh, wie? Richting de linksback Nee ja, de rechtsbek. En die geeft de voorzet. Ja, waar AZ eigenlijk nog met veel mazzel wegkomt komt. Want die bal blijft wat hangen. Waardoor Esteban hem op kan pakken. En Barasic was daar toch echt in de buurt. Om eventueel nog zijn voet tegen de bal te zetten. Zo is Austria eigenlijk een stuk dreigender. Op het moment dat het in de buurt is van Esteban. Dan uh, dat AZ dat is in de buurt van Grunwald. Elm draait om zijn as. Vindt Klavan in uh, de middencirkel. Het gaat naar Maher. Die staat aan de linkerkant. Palsen is daar ook. Die wordt in de diepte. Gezocht door Maher, maar dat is eigenlijk simpel doorzien. Door Florian Klein, de rechtsachter. En dan wordt de bal wel weer ingeleverd. Bij AZ iets over de middenlijn Elm. En dan aan de rechterkant Berends. Die komt nu naar binnen, maar hij is nog altijd halverwege de helft van Austria. Berends zoekt een afspeelmogelijkheid. Vindt Gudmundsson. Gudmundsson gaat dan schieten. Blijft laag, die bal. Kan makkelijk verdedigd worden door Austria Wien. En opgevangen worden door Thomas Joen. Die geeft hem dan naar de linkerkant. Daar is Sudner mee opgekomen. Daar is ook Junusovic wie, oh wie gaat er uiteindelijk de aanval kiezen? Ja, Sud het gaat diep aan de linkerkant. Komt op een 1-1 duel aan met Moisander, vlak bij de cornervlag. Nee, gaat dan even terug die linksachter. Speelt de bal in de voeten van Barazit. Barazit dan weer terug naar de linkerkant. En dan wordt de voorzet eruit gehaald door Moisander. Maar is weer Austria-Wien de ploeg waarvan werd verwacht... dat ze zich eigenlijk nauwelijks zouden roeren vanavond in aanvallend opzicht. Die ploeg is gewoon weer in de buurt van de goal van AZ. Het zoeken naar de vrije man en Dat gaat ze prima af. In Linka, de Slowaak, die verliest de bal dan wel. Aan Marcellus en dan is er misschien eens wat ruimte voor een uitbraak van AZ. Met Maher, met Berends in de as. Maher, rond op gebied. Handige beweging, Maher. Over. Via Grunewald. Dit was een uh, aardige aanval van de Alkmaarders. Ja, aanval of counter. Ja, het is eigenlijk meer een counter. Want nu stonden er heel veel van Austria Wien op de helft van de AZ toen daar balverlies werd geleden. En ging het uiteindelijk met Gudmundsson en Maher in de combinatie wel aardig. Kwam uiteindelijk Maher via de rechterkant van het strafstofgebied binnen. Kon hij schieten nadat hij eerst met een lichaamsbeweging... ...Ortlecht naar het bos in had gestuurd. Maar Grunwald krijgt daar nog net een vuistje tegen die bal. En zo gaat hij dus over de goal van Austria-Wien. Wel weer in corner voor de Alkmaarse ploeg. Die genomen gaat worden door Elm. Laten we letten op Wernbloom. Die ergens moet gaan starten rond de penalty stip. Maar die bal gaat laag naar Gudmundsson. Die moet hem dan terugspelen naar Elm. Elm zet hem nog een keer voor vanaf die linkerkant... Ja, dan is het de bedoeling om Wernbloem daar te vinden. Maar Grunwald die loopt al wat langer mee dan, dan vandaag, is Oostenrijks International. Plukt die bal gewoon uit de lucht en mag nu de bal weer in het spel gaan brengen. Scheidsrechter praat nog even met wat spelers van AZ. AZ dat dus helemaal zichzelf niet is en eigenlijk achter de feiten aanloopt in deze wedstrijd. Na 40 minuten staat Austria-Wien namelijk op een 2-0 voorsprong. Het is koud in Odense, net een paar graden boven nul. Maar het spel is hartverwarmend van FC Twente. Om maar zo'n lekker cliché uit de kast te trekken. Maar bij 2-0 voorsprong in de uitwedstrijd mag je dat ook zeggen. De andere wedstrijd in deze pool is de wedstrijd tussen Wiesla Krakau van Robert Maaskant en Fulham van Martin Jol. Uh, dat is uh, een wedstrijd die staat nog op 0-0. Maar voelen met tien man. Omdat Dembele rood heeft gekregen. Direct de rode kaart voor de vriendelijke Belg. Die zich dus even liet gaan in die wedstrijd. 0-0, daar de stand. 0-2 in het voordeel dus van FC Twente bij Odense Twente. Maar Odense is in de aanval. Bal voor het doel wordt uh, gekopt door Hans-Hendrik Andreassen. Maar hij kan de bal geen richting meegeven. De hoogblonde... Man die uh, achter de spitser speelt, maar nu eventjes uh, mee kwam naar voren. Hij kopt de bal over het doel en langs het doel van keeper Nikolai Michailov. Het is een van de weinige mogelijkheden voor Odense, want FC Twente speelt een uh, hele goede stevige wedstrijd. Overigens is de bal onderweg wel even aangeraakt en krijgen we een hoekschop vanaf de rechterkant. Voor Odense BK uh, staan de mannetjes uh, bij elkaar. En zie ik weinig mensen van Odense die komen nu allemaal inschuiven. Uh, maar de bal gaat over alles en iedereen heen. Ook over Andreas uh, Johansen die niet kan koppen. En de bal dus uh, over de achterlijn ziet gaan na 41,5 minuut spelen. 2-0 de voorsprong voor FC Twente tegen Odense. Doelpuntenmakers Brama en Bayrami. Vooralsnog zit FC Twente op roze. Udmanson geeft de voorzet vanaf de rechterkant en dan wil die keeper wegboksen. Groenwald. Ja, en krijgt hij weer te maken met Wermbloom. Dat gebeurde net bij de corner die vooraf ging aan die voorzet van Gudmundson ook al. Elm gaf namelijk, ja, was logischerwijs op zoek naar zijn landgenoot Wermbloom. Die weer in de buurt van die keeper stond. Met enige regelmaat zorgt hij ervoor dat die keeper niet kan springen. En strijdsrechter Tudor uit Roemenië is het nu dat. En geeft Wermbloom een gele kaart voor al dat, al dat aanvallende werk richting die keeper dus van Austria Wien. Austria dat op een 2-0 voorsprong staat met op de klok inmiddels 42 minuten. Bij die andere wedstrijd tussen Malmö en Metafel. Metallist is het 1-1 en Metalis speelt daar inmiddels al met 10 man. Omdat Cristaldo, een van de spelers dus van Metallies, daar een directe rode kaart heeft gekregen. Drie minuten dus nog tot aan de rust. Interessant om te weten hoe het daar gaat. Maar nog interessanter om te weten hoe het eigenlijk met AZ gaat in het uh, verloop van deze wedstrijd. AZ dat de afgelopen minuten wel met enige regelmaat in de buurt van Grunwald is geweest. Maar eigenlijk toch niet verder is gekomen dan die ene kans van Maher. En dat was in de counter uh, notenbenen Nu Barassit, de eenzame spits van Austria-Wien op avontuur op de helft van AZ wordt afgetroefd aan zijn rechterkant, aan de linkerkant van AZ... door Elmer dan een lange bal losgelaten door Maher... maar in een niemandsland op de helft van Austria-Wien. Met name omdat Benschop in de actie hiervoor besloot... om maar eens wat verdedigende assistentie te verlenen. En er dus eigenlijk niemand was om die lange bal van Maher te ontvangen. Nou, AZ heeft de bal inmiddels weer te pakken via Moisander, de centrale verdediger... die dus ook al geel heeft gekregen. Twee keer geelde zal voor AZ in deze wedstrijd. Marcel is Berends aan de rechterkant. Kom. Naar binnen. Krijgt dan een tikje van Super, tenminste. Dat wil hij de scheidsrechter doen, geloven. Maar de scheidsrechter zegt: uh, Je werd helemaal niet aangeraakt, dus we gaan gewoon verder. Nou is de Austria Wien toch een beetje in de war. Speelt de bal in de voeten van Berends. Maar dan uh, komt hij weer terug via Berends bij Südner. Südner zoet keeper Groenwald. En Groenwald trapt de bal dan over de zijlijn. Aan de azets Daar waar Marcellus op slag van de rust, want het is wel een minuutje of twee, namens de Alkmaars ploeg mag gaan ingooien. Marcellus, die een van de twee doelpunten voor zijn rekening nam. Eigen doelpunt, dus van hem degene die het tweede doelpunt maakte voor Austria Wien. AZ heeft balbezit met Mooijsander in de middencirkel. Steekt dan die middenlijn over. Gaat naar de rechterkant. Marcellus dan moet het weer terug. Dan naar Wermbloom. Wermbloom geeft de bal in de breedte naar Elm. Elm is aan de linkerkant. En nu halverwege de helft van Austria Wien. Gaat eens dus kijken. Ja, steekt die bal dan dat schafsopgebied in. Wie is er doorgelopen? Wermbloom logischerwijs. Bal wordt weggekopt door Austria. Opgevangen door Berend. Marcellus voorzet. Kopbal richting de goal van Austria. Maar dat is dan ook alles, want Wernbloem kan geen kracht meegeven aan die kopbal. En dus een makkelijke vangbal voor Pascal Grunwald, Die de bal nu maar eens op de grond legt. En denkt, ik ga nog maar eens wat seconden pikken. En uiteindelijk trapt hij de bal wel richting de helft van AZ. Waar hij weer op het hoofd komt van Elm. Elm naar Gutmondson. En Gutmondson met een ongelukkige bal naar Palsen. Daar zit Gordon tussen. Balazit gevonden. Rand op gebied. Balazit op gebied in. Schiet voorlangs. Nou, die bal blijft zelfs nog binnen. Hij komt aan de rechterkant van het schasselgebied uit. Hij schiet de bal voorlangs. Maar wordt bij de linker-cornervlag uiteindelijk toch weer opgevangen door Janusovic. Janusovic staat daar dan met Marcellus. Marcellus trapt de bal over de zijlijn. En dus nog altijd op slag van rust. Want het is nu nog een halve minuut. Mag er ingegooid gaan worden door Austria Wien. Dat gaat niet heel zorgvuldig. Want Berends zit ertussen. En Berends kan nu op eigen helft nog met de bal aan de wandel. Aan de rechterkant komt wel een aantal mensen tegen. De ronde is in directe tegenstander Sübner. En die maakt dan een overtreding op Berend. Maar daar komt niet een hele gevaarlijke vrije trap uit. Want het is allemaal nog op de helft van AZ. In de buurt van het strafsoepgebied van de Alkmaarse ploeg. Bal gaat naar Clavan. Eén minuut extra tijd wordt er aangegeven door de vierde man. Komt erbij hier in de eerste helft. Als Clavan nog eens aanzet met snelheid. Terecht komt op de helft van Austria Wien. Snelheid inmiddels ook gezocht door Paulsen. Die diep gaat aan de linkerkant. Dat de hele wedstrijd doet. Maar eigenlijk nog geen echte fatsoenlijke bal heeft gekregen. Waardoor die gevaarlijk uh, zou kunnen worden. AZ krijgt uh, nog een keer de bal in de schoot geworpen van uh, Austria Wien. Marcellus vanaf de rechterkant. Met een voorzet. Schafschroeproepiet in. Wordt uh, weggekopt. Makkelijk. Door Mark ja, hoor, Reiter. Weer opgevangen door een mooi zander. Oh, mooi zander in de fout. Barazit in de middencirkel. Heeft nu de bal met twee mensen voor zich. Barazit gaat schieten en schiet naast. Hij kiest er uiteindelijk voor die Nederlander om vanaf een meter of 20, nou 23, op goal te schieten. In plaats van te wachten op de man die met hem is meegelopen, Thomas Joen. Dat was misschien in deze fase verstandiger geweest voor hem. Maar tot geluk van AZ doet hij dat niet. en gaat Ziet voor eigen succes en schiet hij de bal uiteindelijk dus naast de goal van Esteban. Extra minuut is bijna afgelopen en nu helemaal. Want er gaat een lange bal richting Palssen. en die gaat over de zijlijn. Tudor maakt een einde aan de voor AZ teleurstellende eerste helft. Austria Wien zal tevreden aan de koffie of thee gaan, want het staat bij rust met 2-0 voor. AZ is ontevreden, maar uh, Twente is tevreden, want ook daar is het 0-2. Uh, Odense BK20, 0-2, 0-1 door Wauw Brahma. Emir Bayrami maakte er na een half uur 2-0 van voor de Tukkers. The Gibson Brothers, Cuba. Het is uh, rust in uh, de Europa League. AZ staat achter thuis tegen Auschwitz-Wing met 2-0. Twente staat juist voor met 2-0 uit bij Odense BK. We gaan zo direct uh, door alle ruststanden heen. Van de groepen G tot en met L die uh, vandaag worden gespeeld. Uh, de 7 uur wedstrijden. Eerst even tijd voor andere sport. Want uh, het is een lastige en zware route, maar... De Nederlandse handbalvrouwen, daar hebben we het over... zijn nog in de race om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Londen. Dan moet Oranje in december op het WK in Brazilië. Wel bij de eerste zeven eindigen en als dat dan lukt... dan spelen de meiden van Bondscoach Henk Groener in mei... een Olympisch kwalificatietoernooi. Grote tegenvaller is wel de blessure van sterspeelster Maura Visser. De speel eigenlijk om wie veel draait in het Nederlands team. Deze week is ze eventjes terug in, ne in Nederland om Oranje te ondersteunen tijdens een aantal oefenduels. Verslaggever Richard van der Maaten sprak visser... en vroeg haar naar de ernst van de blessure. Uh, nou, ik heb al een aantal weken last van mijn knie. En uh, drie weken geleden is dat eigenlijk uh, zo erg geworden... dat ik uh, na een wedstrijd nou ja, heel erg veel pijn had. En uh, mijn knie voelde niet stabiel. Dus uh, toen besloot ik om uh, MRI te laten maken. En uh, daaruit blijkt dat er uh, een stukje kraakbeen achter mijn knieschijf is afgebroken... En uh, daar heb ik twee weken rust gehad. Maar ja, ik uh, wil natuurlijk alles aan doen om straks op de WK erbij te zijn. En uh, ik ga nou rustig weer opbouwen en kijken hoe die knie gaat reageren. Moet jouw knie eigenlijk geopereerd worden? Moet je onder het mes? Uiteindelijk wel, ja. Uh, het is de vraag wanneer. Want uh, ja, als je dat op dit moment doet, dan ben je er drie maanden uit. En dat betekent dus dan geen WK.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 Nou, ik ga dus, de bedoeling is dat ik in de komende twee, drie weken het op ga bouwen. En dan ook weer naar wedstrijden toe ga werken bij mijn club. En dan ga ik kijken hoe mijn knie gaat reageren. En uh, ja, over vier weken gaan we al uh, op weg naar Denemarken voor de voorbereiding van de WK. Dus dan moet gewoon mijn knie in orde zijn. En, uh, dus dat zal in de komende twee, drie weken zijn. Het is kort dag, maar nog niet te laat. Nee, zeker niet. Ik bedoel, ik heb nu twee weken rustig aangedaan. Maar het is niet zo dat je dan handbal verleert. Of dat mijn kracht is afgenomen. Of dat heb ik bijgehouden. Maar het is zeker niet te laat. En ik blijf de hoop houden dat ik er gewoon bij ben. Maura Vissers wil meedoen met het Nederlands team op het WK daar in Brazilië in december. Goed, ik heb hier voor u de ruststanden in de Europa League gespeeld. De 7 uur wedstrijden, de groepen G tot en met L. Uh, groep G natuurlijk, AZ, Astrid, Wien, heb ik verteld. 0 2 de ruststand, Malmö, FF, Metalist. Garkiv is 1-2. Met een goal en een rode kaart voor Cristaldo van Metallist. We gaan dus verder met uh, 10 man. Hebben ze dus ook gescoord met 10 man. In groep H dan Clubbrugge Birmingham City 1-1. En NK Maribor tegen Sporting Braga ook 1-1. Udinese Atletico Madrid in groep I begon om 7 uur. stand nog steeds 0-0. En staat de ren Celtic is 1-0. Door een eigen doelpunt, door een verkeerde terugspeelbal van de Zuid-Koreaan Tja. En uh, Lovens speelt in de basis daarbij Celtic. Groep J dan, AEK Larnaca tegen Schalke 04-03 met één goal van Huntelaar en Maccabi Haifa, Steela Boekarest 3-0. Boekarest speelt ook met 10 man. Dan groep K, Odense BK FC Twente 0-2. Prima, ruststand dus voor de Tukkers. En Wisla Krakau, Fulham staat nog steeds 0-0. Wel een rode kaart voor Moussa Dembélé die een tegenstander een tikje tegen de schouder gaf. Kennelijk heeft hij daarvoor de rode kaart gekregen... en was het uh, ernstig genoeg. Dan groep L, locomotief Moskou tegen AEK 3-1. En deze wedstrijd is een uur eerder begonnen en al afgelopen. Om 7 uur begonnen, die andere wedstrijd in uh, Pool L Sturmkraats. Tegen Anderlecht, daar is het nog 0-0.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 Brooke Fraser, something in the water. Einde van het eerste uur van Langsluim, maar we hebben nog drie te gaan. We zijn er natuurlijk tot elf uur met Europa League voetbal zo direct. De tweede helft van AZ Wien. Rusland 0-2. in Odense BK Twente, Rusland ook 0-2. Zometeen gaan we verder met de tweede helft. Dan verwachten we ook in het volgende uur de toespraak van Obama. Hij reageert op de dood van Gaddafi. En wellicht komt er nog nieuws uit Spanje, maar de ETA na 43 jaar zegt te stoppen met het geweld. Graag tot zometeen naar het journaal.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 Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook Tintelingen. tintelingen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 Kerstgeschenk, stress! Ga gewoon naar tintelingen.nl. tientelingen.nl. Tintelingen Dit is Radio 1.